1 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Er zijn zeker 27 mensen omgekomen. De branden worden sinds gisteren, vooral in het midden van het land. Er zijn nu meer dan 60 brandhaarden, 15 daarvan bedreigen huizen. De regering houdt er rekening mee dat sommige branden zijn aangestoken. In de Spaanse regio Galicië zijn tot nu toe vier mensen omgekomen door bosbranden. Catalonië heeft opnieuw uitstel gekregen om antwoord te geven op de vraag of de regio de onafhankelijkheid uitroept of niet. De Spaanse premier Rajoy wilde dat de Catalaanse president Puigdemont daarover vanochtend uitsluitsel zou geven, maar die ging daar niet op in. Hij wil wel met Rajoy gaan praten, maar daar neemt de premier geen genoegen mee en hij dreigt Catalonië het zelfbestuur te ontnemen. Puigdemont krijgt nu tot donderdagochtend tien uur om alsnog duidelijkheid te verschaffen en als die er niet komt zal Madrid ingrijpen. Miljoenen apparaten zijn kwetsbaar voor een wifi-lek. Een Belgische beveiligingsonderzoeker heeft ontdekt dat via dat lek onder meer wachtwoorden voor websites kunnen worden achterhaald. Dat kan niet bij een beveiligde verbinding, zoals bij internetbankieren. Eind augustus bracht de onderzoeker fabrikanten van apparaten met wifi op de hoogte. Voor de meeste apparaten is nog geen update beschikbaar. De kans is groot dat Google, Apple en Windows daar de komende weken alsnog mee komen.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 Het weer, de laatste wolken trekken de komende uren weg en dan gaat er overal de zon schijnen. Het wordt vanmiddag warm, 22 tot 26 graden. Vanaf morgen daalt de temperatuur met vanaf donderdag wisselvallig weer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad vielen door een kapotte vrachtwagen op de A29 naar Rotterdam. Tussen Numansdorp en Barendrecht staat 6 kilometer. De vertraging is 20 minuten. Tot zover de verkeer.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 Ja. ja, ze is ook stom. Ze... ze is ook, dat is niet alleen dat brilletje, daar kan ze niks aan doen. Maar dat komt er nog wel een keer bij, natuurlijk. Maar die is ook een stom. Het is een, suf... het is een saai piskind. Ja, ik vind haar ook stom. Ja, ik, ja, ik heb het ook. Ik heb het er liever ook niet in huis. Zo, dan moet Ja, stom, wijf. Ja. Ja. Ja. Ik heb altijd zin om het te knijpen zo. Ze... Ja, ja. ja.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 Nou moet je maar even aan je sorry hoor. Ik, het is een beetje donker, maar nu zie ik het ook. Je lijkt nog 14 zie ik nou. Nee. Ja. Ja, sorry. Nou, dan hoef je het niet meer aan je vader en moeder te vragen, denk ik. Dan moet je gewoon. maar... Uh... Zij kijkt mij nog steeds aan. Nou ja, nou ja. Weet je, kinderen zijn eigenlijk een soort gezwellen, eigenlijk. Nee, nee maar goedaardige gezwellen, Zo, nee, goedaardige... aardige.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 Nee, maar het is het is mijn rechterszorg namelijk.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 Oh, het viel jou helemaal niet op gewoon. Nee, het is een, een hele rustige man. Het viel hem geen eens op. Hij zat gewoon lekker een beetje te dutten. Nou, wacht even ja. Nee, nou, nee, nee, dat is niet nee. Nou, wacht even. Nou, het komt helemaal goed. Heb ik heb deze nog. <lacht> nee, wacht. Nee, ik ga naar. Het komt helemaal goed. Let's op. Zitten ze zich daar weer mee te bemoeien dat dit geen moederproeven schoenen zijn? Nee.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 In het duister. mijn hele wereld is vergaan. Wat een bang, wat een trouw. met een leuke conferentie natuurlijk over uh, het opvoeden van kinderen. En daarna, wat een mooie dag. En dat kent u natuurlijk allemaal maar ook uh, van uh, Paul de Leeuw. Want die heeft het ook tijdens het Symfonica in Rosso uh, populair gemaakt. In zijn repertoire. We gaan uh, uh, praten met iemand die ook een repertoire heeft. Een repertoire. Wat gaat over het weekend, Dolly? Want ik heb onze Joop aan de telefoon. Aha! Goedemiddag, Joop. Ben je daar? Goedemiddag. Ja, ja, ja. Dolly, ja. Hallo. Hallo. Ja, ik ben, ik ben blij dat de, die muziek van jou niet op mijn repertoire heb staan. <laughs> <laughs> nou, Brigitte Kandorp is een leuk mens, hoor. Ja, ongetwijfeld, maar de muziek vind ik niks. Nou, nee. ze hebben een goede stem ook, nee, hoor. Nee, dat, dat is mijn stijl niet. Nee, dat ja, kan er niet. Niks aan doen. Als je hetzelfde liedje nou een beetje jazzier zingt, dan, dan, dan vind ik het wel goed. Ja, dan wordt het alweer gauw wat anders, denk ik. Dat ja? het zou zelfs op, op, op in het Nederlands kunnen gebeuren. Perfect. Ja. Maar <lacht> goed, oké. Okay. Ja. Da dat is het verschil van mening, gelukkig. Nou ja, zo is het. Hè? Als we allemaal hetzelfde mooi zouden vinden en lelijk, nou, dan werd het wel heel karig op de wereld. Hè? Ja, daar uh, ja. schieten we ook helemaal niks mee op. Zo is het, zo is het. Waar we wel wat mee opschieten, denk ik, is uh, om, om te horen wat jij uh, allemaal het weekend hebt beleefd en wat er allemaal te doen is geweest in z'n antwoord. Nou, het was niet heel erg veel, maar het was nee. wel bijzonder interessant. Oké. Okay. Eén daarvan okay. ben jij ook bij geweest. Klopt. Ik heb je daar in ieder geval gezien. Ja. <laughs> Hoe is het mogelijk, hè? Je, jij, je komt niet om me <laughs> Brainbeeld. <laughs> ja, dat zeg jij. Ja, dat, dat zeg ik. Gehoordig. Ja hoor, ja, ja, ja, weet ik. <laughs> maar goed, dat was natuurlijk... het uh, uh, Sportcafé. in uh, Het Sportcafé in de Corriga Sporthal. En een, uh, een radio-uitzending van... SIEFFM in samenwerking met... Uh, Team Sportservice, Heemstede Zandvoort. Eh, waarin, eh, onder andere, een achttal eh, jeugdige talenten uit Zandvoort eh, zich voor hebben kunnen stellen voor de microfoon. Dat werd eh, geleid door eh, Andy Houtkamp en onze eigen Henny eh, eh, Ruckert. En eh, ja, dat was bijzonder informatief. Ja. Ik heb zelf ook nog een woordje kunnen doen, gelukkig, want uh, ja, ja, ik hoor daar toch bij. Ik kom op, hè? Ja, Af... natuurlijk hoor je daarbij. Ja. ja. ja, ja, ja, ja, ja. Het was wel moeilijk ja, om ja. ertussen te komen, maar je hoorde er wel bij. Ja, ja. <laughs> Volgens mij was er hier afgelopen ja. vrijdagochtend was hier een man die leek ook ontzettend op jou, joh. Ja? Dat zou best eens kunnen. <laughs> nee, dat was meer in de middag, de voormiddag eigenlijk. In, in de voormiddag, oké. Okay. Ja, dat klopt ook. 12 2, tussen, ja, hè? tussen 12 en 12. Ja, ja. Alzheimer light. He, dan ik ja, ja, ja, ja, je schiet aardig, het ook zo. Ja, ja, ja. ja, het was ook trouwens een hele leuke uitzending. Laten we heel zijn. Het was geweldig bij uh, Watertoren Lunch. Was, was, ook... uh, nee. was dat uh, een uh, bekende zie... uitzending waar de cardioloog ook bij aanwezig was? Ja. Ja? Oké. Bijzonder informatief. Ja. ja. Oh, okay. het, was, het was een heel mooi item. En uh, ik, ik ben blij dat Henny met haar kennis heeft gemaakt want zat het uh, ze brak het land in ieder geval om uh, sporters uh, in ieder geval vooraf een keuring te laten doen. Zoals ja. wij ik laat ik het zo zeggen toen ik ging basketballen moest ik eerst een uh, sportkeuring doen. Dat was in Arnhem zelfs. Ja. Dan moest ik speciaal op een avond naartoe. En uh, dat is niet meer. Nee, en, en ook, want want uh, even ja, voor, ons... voor de luisteraars. Want het, ja. de cardioloog was er daar omdat het uh, ging over het, over het feit dat sommige sporten zo in één keer op jonge leeftijd dood neervallen. Hè? Ja. Ja, op, daar uh, ging het om, uh, toch? Uh, uh, uh, uh, iets, iets aan hun hart krijgen. Ja, ja. Uh, het hoeft niet per se dood te zijn, gelukkig. Maar wel oh, okay. dat, <clears throat> dat, uh, dat het hart faalt op dat moment. Ja, ja. Wat moet je dan doen? Ja. En uh, zij, zij, zij, uh, zij staat er echt voor om. Bijvoorbeeld uh, de gediplomeerde scheidsmetters... of scheidsmetters die een opleiding hebben gehad... Ja. in ieder geval hartpassage te leren... wat ze daarmee moeten doen, hoe ja. ze dat moeten doen. Want die zijn vaak het eerste erbij. Ja, zo is het. Iedere seconde telt. Ja. Iedere minuut telt. Ja. En maar als de... iemand hartpassage kan doen... en een ander kan er bijvoorbeeld... ergens een clubhuis een defibrillator uh, halen... Ja. dan heb je veel meer kans om dat te overleven dan als je dat moet wachten tot iemand er is die dat ding kan gebruiken. Maar dat is toch eigenlijk ook wel heel raar dat, dat scheidsrechters... Ik moet eigenlijk denken aan mijn dochter die vroeger toen ze klein was. was Er een, een wedstrijd van Nederland tegen nog wat. En toen werd er een verkeerde beslissing gemaakt door een scheidsrechter. En toen hoorde ik haar roepen, wat een scheidsrechter! Zo ja. nou zeg ik het zelf ook. Nee, maar. Ja. Ik, ik, ik, ik had altijd de indruk dat dat gewoon bij zo'n opleiding hoort voor scheidsrechters. Het verbaast nee, mij nee, dat nee, zij nee. dat niet kennen, nee. de eerste hulp, ja, EHBO. Nee, weet je wat het is, uh, Dolly? Het gaat ja? om EHBO. Nee, maar echt om die, om die reanimatie technieken. Nee, het gaat om hartmassage. Oké, okay, is weer wat anders? anders. Oh. Ja, dat is heel wat anders. Oh. Dan hou je iemand in leven op dat ja. moment. Je ja. laat toch het bloed stromen door het lichaam. Ja. En daar zijn bepaalde handelingen voor. En als okay. je dat door hebt, dan ja. kan dat werken. Ja, ja. En um, die defibrillator die moet dat hartje op het juiste ritme krijgen. Ja. En dan ondertussen is dan, uiteraard, neem ik aan, een ambulance gebeld. Ja. En dan gaat het hele, dat hele gebeuren gaat verder leven. Maar ja. um, daar is geen dwang achter. Er is geen must achter om dat te kunnen doen. Mm -hmm. En zij zegt... ...het zou echt noodzakelijk zijn. Ja. Met name de laatste jaren... ...de laatste ja. twee, drie jaar... ...hoor je steeds vaker dat... Uh, ...sporters op het veld neervallen. Ja. En uh, ja... ...ze zegt, het hoeft niet per se... ...een, een hartfalen te zijn. Uh, het kan ook een verborgen gebrek aan het hart zijn... ...wat, ja. wat helemaal niet naar voren is gekomen. Mm -hmm. En daarvoor moet je dus eigenlijk vindt zij uh, regelmatig van uh, sporters uh, hardfilmpjes laten maken. Met name als je wat uh, in wat hogere regionen komt te ja. sporten. Uh, Noem maar wat op, de ja. voetbal en hoger en dat soort zaken. En uh, uh, ja, ze heeft gewoon gelijk daarin. Laten we eerlijk ja. zijn. Ja. Uh, als als uh, elke seconde telt. Dat, ja. is, dat is gewoon heel belangrijk. Ja, ik, ik weet dat. een. een ja. Wij hebben het in de familie meegemaakt. Een neef van mij. Dat, maar ja, dat is onderhand al 30 jaar geleden. Die, die uh, ook 21 jaar viel zo dood neer. Boem. Ja, dat ja, ja. Ja. Ja. is wat. Ja. Wel ja. Ja. ja. Hij werd ook wel verteld dat, dat uh, de mensen die dat uh, overkomt. zeg maar Vaker en inderdaad uh, al iets aan hun hart hebben. Een verborgen mm -hmm. gebrek. Mm -hmm. Dus hun genetisch bepaald is. Ofzo. Ja, dat ja. zegt ze ook. Dat ja. hoeft niet per se. Maar vaak is het wel het geval. Ja, dus preventief screenen is maar goed. Het, uh, was een, goed. Uh, het was dus uh, vrijdag een hele mooie uitzending ja. van uh, Watertoren Sportlunning. Ja. Dat is geweldig, jammer ja. om mee te kunnen doen. Ja. Nou, en dan uh, ja. uh, zondag ben ik in ieder geval. Ja, er was een Classic Constant, ik ben er niet bij geweest. Ik was uitgenodigd voor een, uh, voor een, uh, een gezellig etentje met een buffet. Dus dat, ja, ik gebeurt nooit, dus ik ging daar gewoon naartoe. Dus ik ben niet bij Classic Constant geweest. Uh, een collega van me is in ieder geval naartoe gegaan. Dat zijn foto's had gemaakt. Mm -hmm. Dus ze komt uh, donderdag allemaal in de krant. Okay. En daar ben ik vanochtend geweest bij de ja. Duinroos school. Ja. Openbare school de Duinroos. Ja, dat was de Die hebben in, in het kader van de uh, jeugd uh, Kinderboekenweek. Ja. Uh, nee, fout. Kinderboekenweek, gewoon niet jeugd ja. ervoor. Uh, dat is een dichtwedstrijd. Oh. En dat vond ik heel bijzonder... Um, ik ben daar al een paar jaar, ben ik daar uh, jurylid over opstellen die ze maken in groepjes van vier, vijf leerlingen. Ja. Dit keer hadden ze een hele andere uh, op uh, aanpak uh, gekozen. Ja. Uh, uh, uh, maar Gewolde, de directeur, die had bij de opening daarvan had ze een gedicht voor gelezen wat nog niet af was. Oh. heel, heel verpand. maar uh, de kinderen die hebben dat opgepakt en die vonden het yeah. dermate leuk dat men heeft gezegd van wij gaan gewoon een dichtwedstrijd ervan maken Leuk. Nou, de, die hebben we vanochtend uh, hebben we dat uh, allemaal <coughs> uh, kunnen lezen yeah. ik had uh, Marco uh, Temes uiteraard, wie anders uh, <laughs> uitgenodigd, die uh, heeft toegezegd, Dat was, was leuk voor die kinderen ook, hij ah, ja. het zelf ook geweldig en uh, ja, er zijn hele leuke dingen daarvoor mm. zijn en een gedicht gemaakt, en per ja. persoon ook nog iets geknutseld. Ja. over het uh, thema van de Kinderboekenweek. En dat was iets. Priezel, met hè? Ja. Ja, uh, ja, juist. Ja. <coughs> en daar zijn hele leuke dingen naar voren gekomen. En het was zelfs zo sterk dat in drie groepen. Mm -hmm. uh, uh, uh, uh, laat ik zo zeggen: twee keer een, een, een gouden griffel en een, een gouden uh, penseel uitgereikt werd ja. aan dezelfde leerling. Oh. Dan ben je dus heel creatief. Ja. Want je kan en schrijven, en ja. je kan goed knutselen. Ja. En wij wisten dus niet bij de beoordeling van wie voor wat was. Nee. We hebben gewoon gezegd die en die en dat en dat. Ja. <coughs> Later kwam eruit dus, dat met name bij groep uh, even kijken 5, 6 en 7, ja. uh, dubbele prijzen waren gevallen. Oh, echt? Pond. Nou... Ja, heel verpond. Wat en leuk. Dat, uh, de, de, ja, die kinderen ja, die, die geloven het eigenlijk niet. Je legt het uit, maar ja, of ze dat nog pakken, ik weet het niet. Maar het was in ieder geval heel leuk om te doen. Uh, alle leerlingen waren in de Aula aanwezig. Mm -hmm. En we hebben daar wat zeg om moeten doen. En uh, Marco die heeft zich uh, behoorlijk uitgeleefd daar. Erg leuk, nou, om te ik, zien. Ik, ik, erg leuk. Ik vind het enig om te horen, want ik juich dat toe: dat er uh, toch wat meer cultuurles op scholen ja, komt. Ja, en ja. ik vind dan dit een enorm leuk ja, initiatief. En om in te haken uh, op, op de ontwikkeling van, van creativiteit uh, van kinderen op dat ja. gebied. Ja, heel ja, leuk. Ik, ik heb nu de laatste, kijk, dat was de vierde of de vijfde keer dat ik meedeed. Ja. En uh, de keren daarvoor waren dat opstellingen, dus ook creativiteit. Ja. Uh, yes. <coughs> en dan, dan werden er, werd er ook tekeningen bij gemaakt. Mm Het -hmm. uh, waren projecten van, van vier, vijf leerlingen. Die uh, een boekje moesten maken met, met een verhaaltje en met ja. tekeningen. Die tekeningen werden apart beoordeeld voor de Gouden Griffel. Ja. En de verhaaltjes voor de Gouden Pencil. Of andersom. Ja. De Gouden Pencil en de Gouden Griffel. Ja, en, uh, ja geweldig om te mogen doen. En uh, erg leuk. Ja. Uh, uh, ja, die kinderen zitten toch nerveus daar in die aula. Ja, en, natuurlijk. Ja, dat snap ik helemaal. Ja. ja. Nou ja, wat dat nou, wat betreft... is het, het eigenlijk zo'n beetje. Wat ja. ik uh, van dit weekend heb meegemaakt. Volgende ja. week maandag. Ja zal je wel weer verteld hebben. Uh, extra raadsvergadering? Ja, heb ik verteld. Inderdaad. Ja, ja. Daar was ik al <laughs> een beetje bang voor eigenlijk. Nou, daar hoef je er niet bang voor te zijn. maar mag best nog een keer gezegd worden hoor. <laughs> nee, maar dat in verband met het uh, aftreden van, uh, van wethouder Demmers. Wethouder nou, Demmers, ja. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. ja. Dus ja, en ook, en dus kan, kan, kunnen alle Zandvoortes daarbij aanwezig zijn? Of, want dat heb ik dus niet ja, verteld. Ja, zeker. Uh, maar uh, de plaatsen zijn beperkt uiteraard. Ja. Maar je kan ook via de website van de gemeente... ...kan je daar uh, naar kijken, ja. het is een van de beelden... Ja. ...en luisteren. Ja, het, via... het, het, er zit iets van, van 15, 20 seconden verschillend. Maar dat merk ja. je niet als je thuis nee, bent. Nee, tuurlijk niet. <laughs> en... Uh, ja, als het aan mij ligt is, is er alleen geluid, want ik weet toch wel wie je er praat. Maar het is best leuk om te zien hoe dan vergaderd wordt. Ja. En ik, eh, ik, ik, ik maak me sterk dat dat toch wel een, een pittige vergadering zal worden. Dat denk ik eh. ook. En uh, ik, ik vraag me eigenlijk ook af of uh, ZFM dat uh, ook door gaat uh, zetten. Want normaal gesproken zenden over, wij natuurlijk ook de raadsvergaderingen uit. Dus ik hoop dat uh, dit ook ja, uitgezonden wordt. Ja, ja, ja. wacht even Dolly. Dolly. Ja. Alleen als we op dinsdag zijn, hè? Ja. We hebben wel een raadsvergadering op woensdag gehad. Het ja. werd ja. gewoon niet uitgezonden. En dat is toch een gemis. Ik vind dat het ja. dat toch moet doen. Ja. Het is, zijn ze gewoon uh, moreel verplicht ten opzichte van een stars. Ja, Alles valt ons nou, ja. staat met schrijf, de vrijwilligers dat natuurlijk... ja, die, uh, die dat <laughs> kunnen ik doen. Weet, ik, ik weet het, ik weet het, ik weet het. Maar het moet toch gebeuren. We gaan, we gaan het aanvragen. Nou, luisteraars, als u het uh -huh. leuk vindt om, om een raadsvergadering te verslaan... Of, of de techniek te verzorgen om die raadsvergadering in Uitgezende. de eten te krijgen... Ja, ja. Dan, dan houden wij ons aanbevolen. Ja. Meld u zich vooral aan, bijzien van Zandvoort. U kunt hier op de Tolweg 12, 10a kunt u gewoon naar binnen lopen... als uh, dus de deur open is. Ja, is er iemand is? Ja, ja, is, nee, <laughs> ja goed. <laughs> Bijvoorbeeld tussen de tijdens lunchprogramma... dan zijn we er altijd tussen 12 en 2... En, uh, nou, dan kunt u uh, kenbaar maken dat u geïnteresseerd bent in radiomaker, techniek verzorgen. Misschien ook wel presenteren, want we zoeken altijd nog vrijwilligers. Ja, zo is het. Daar hebben we nooit genoeg van. Zo is dat. Nou, in ieder geval, Joop, wij waren een beetje aan het eind van, uh, van alle nou, mededelingen, geloof ik, hè? Een beetje, een beetje. Ja. We zijn gewoon aan het weinig. <lacht> <lacht> <lacht> nou, dan gaan Maak we weer uh, afscheid van je nemen en je ontzettend bedanken. Voor, ja, je, voor je uh, bijdrage uh, deze week is toch altijd fijn dat je daar weer tijd voor weet vrij te maken. In je drukke bestaan. Uh, het He? is moeilijk, want ik heb vanochtend gewoon drie uur gemist. Vanwege mijn jurywerkzaamheden bij ja. de, uh, Duin duinrooshol. Ja, dat is voor jou ja. natuurlijk al een hele hap. Ja, ik moet het toch inhalen. Ja, oké. Okay, maar goed. Had je het willen missen? Dat komt, komt goed hoor. Nee, natuurlijk niet. Nee, precies. En daar draait het om in het leven. Ja, dus He? uh, dus <laughs> sorry. Dat gaat het lekker worden. Oh, misschien even voor, oh. voor de... Ja. Voor de, uh, wat, wat zenuwen, soms voor de zenuwen die er eventueel luisteren. Ja. Uh, vanaf morgen in ieder geval de griepinjecties weer. In ieder geval morgen bij het huis in de duinen. En dan uh, staat er zelf bij de oproep die je hebt gekregen, waar je eventueel bij kan zijn. Dus hou dat in de gaten alsjeblieft, dat is wel belangrijk. Oh, gaat het niet per huisarts dan? Ik, heb, ik krijg hem gewoon ja, van de, ja, de huisarts. Jawel, jawel, jawel. jawel. Ja. Ja, wel. Maar uh, ze doen het in huis in de duinen ook. Er komen oh. speciaal uh, assistenten naar het huis in de duinen. Hoe oh, echt? Dan hoeven de senioren niet naar de diverse... Uh, Huisartsenpraktijken. Uh, en en hoe laat is dat? Uh, morgen tien tot elf. 10 tot de elf? Oh, Oké, okay. morgenochtend tien tot elf huis in de duinen voor de griepinjecties. Ja. Dankjewel, Joop. Maar er zijn <laughs> er meer datums. Oké. Oké. Waar vinden we die? Even bij de huisarts informeren. Goed. Oh, ik heb geen idee. Nou, oké okay dan, oké. Davy zal er ook maar Joop ook. He. Die gaat ook onder rode rent, toch, zo? Ja. Ja, nou dus We hebben weer een zit te kletsen. Zo is het. Ja, een mooie verdere uh, voortzetting van jullie uitzending. Dankjewel, Joop. En jij bedankt voor de bijdrage. Oké. Okay. Tot volgende week. Doei. Hoi. Hoi. Doe. We'll be right met het nieuws. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempirik. Ja, dan volgt hier een kleine update van het regionale nieuws van 16 oktober 2017.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 En na controle van de identiteitsgegevens van de Zandvoorter... kwamen agenten erachter dat zijn, dat zijn rijbewijs ongeldig was verklaard. En toen hij vervolgens weigerde mee te werken aan een alcoholblaastest... werd de man aangehouden en tijdens de fouillering van de verdachte... kwamen er meerdere zakjes met witpoeder uit de zakken van zijn jas...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 Bij een grote verkeerscontrole bij de Haarlemse Veerplas... zijn vrijdagmiddag in totaal 21 voertuigen in beslag genomen. Daarnaast werd 15.000 euro aan openstaande betalingen geïnd. Ge een raar woord is dat als je dat zo ziet, Geïnd. Maar goed, de politie, Belastingdienst en medewerkers van de gemeente Haarlem... hielden de gezamenlijke controle op verschillende punten... ...waaronder de A200 en de Oudeweg werden bijkomen. Voorbij komen de voertuigen gescand en vervolgens bij een hit naar de Veerplas geleid. Bij een kopstaartbotsing tussen drie auto's op de Langhorstlaan in Heemstede... ...is zaterdagochtend één persoon gewond geraakt. Het ging mis ter hoogte van de Kraaienester-Singel... Daar zag een bestuurder te laat dat de auto voor zich moest remmen. Hierdoor botste hij op het voertuig. Een derde automobilist botste hierdoor ook tegen zijn voorganger op. De bestuurder van de middelste auto is met letsel naar het ziekenhuis overgebracht. Een kind dat in dezelfde auto zat kwam met de schrik vrij. De Langhorstlaan was door het ongeval deels afgesloten voor verkeer. Twee van de drie betrokken auto's moesten worden weggesleept na het ongeval. Tot zover het regionale nieuws. Dan gaan we snel naar het weer. Het zonnige weer en een zonnige dolly toch? Ja, ja, jij zegt snel, maar ik ben even mijn weerbericht weer kwijt. Nou, dat, heb je, dat heb je hè? met het internet. Er slaat ineens je pagina weg. Maar ja. ik heb hem weer. Ik heb ah, hem mooi, weer. Mooi mooi <laughs> mooi. Ja. Nou, net zoals een uurtje geleden mag ik vertellen dat dus na een stralende zondag het ook vandaag prachtig herfstweer weer is. De zon schijnt flink, maar er zijn ook wolkenvelden. <coughs> Sorry. Het blijft droog en bij een matige en vrij krachtige... Nou, mijn stem gaat het begeven. Wacht even. <coughs> Dus een aan zee vrij krachtige zuidenwind stijgt de temperatuur naar een nazomerse heerlijke 23 graden. Vanavond en de komende nacht zijn er naast wolkenvelden ook opklaringen. Het blijft droog, het koelt af naar 14 graden. Morgen blijft het nog droog met geregeld zon, maar vanaf woensdag neemt de kans op buien weer toe. Temperatuur gaat naar beneden van een graad of 17, morgen naar 14 graden in het komende weekend. Tot zover het weerbericht volgens Rico Schreulen. Of things I should be thankful for, I've had a goodly share. And as I sit here in the comfort of a cozy chair, my fancy takes me to a humble East Side tenement, three flights up in the rear, to where my childhood days were spent. It wasn't much like paradise, but me the dirt and all. There Said as sweet angel, one that I fondly call my Yiddish mama, I need her more than ever now, my Yiddish mama. I'd love to kiss that wrinkled brow I long to hold her hands once more As days come by And ask her to forgive me for Things I did that made her cry How few were her pleasures She never cared for fashion style. Her jewels and treasures, she found them in her baby smile. Oh, I know what I owe, what I am today. To that dear little lady, so old and gray. To that wonderful Yiddish ma. Mijn. A, jiddische mannen, die mag nog zie's die ganze wereld. jiddische mannen, oi wij wie bitter wens je veld. Hier daar, ik dank een god, weinig harten nog ziel. Er weiß nicht wie treurig, wie treurig und bitter es ist, wenn sie jeder weg zu bieten in Wasser und Feuer hat sie gelaufen vor ihr Kind. Nicht halten ihr Teuer, das is gewiss der größte Sinn. Hoi, wie glücklich und is daar mensch wo's hat Wie asch in een tonne geschenk van God Nur adelt iets keer jiddische mame Mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama 14 appelbomen in de zomer. Ja, Tolermozen, die komt. zo Ja, dat doet hij constant. <laughs> die toon, we hebben een bel, Ja, we hebben iemand aan de telefoon. En uh, ik ben heel benieuwd. Want het gaat naar aanleiding van het gesprekje wat we hadden met. Uh, tenminste, zo heb ik het begrepen. Het gesprekje wat we hadden ja, met, Joop. met Joop van S. Over de uitzending van afgelopen vrijdag. Toen hadden we het dus over het feit dat er een cardiologe... Uh, ...hier in de studio was bij het programma... ze was aan de Salford telefoon, Lunched. hoor. Oh, ze was aan de telefoon. Oh, ja. aan de telefoon. Ja. En um, daar wil iemand op reageren. Wie heb ik aan de telefoon? Ja, een hele goede middag. Goedemiddag. goedemiddag. Apple, een reanimatie-instructeur. Ah, mooi. Ja. En u was aan het luisteren en u dacht van... ...hé, hey, wacht even, nou ja, er klopt iets we niet. We ophalen wat dingetjes door elkaar. Dus vandaar ja. dat ik denk... Ik ga Joop even bellen, heb ik inmiddels gedaan. Ja. En ik denk, nou ja, en jullie zeggen kom maar in de uitzending, dus dat is ook goed. Nou, ja, fantastisch. Want ja, als we dingen verkeerd zeggen, dat is natuurlijk niet goed. Dus dan nou ja, is het fijn als, als iemand het corrigeert. Ja, niet verkeerd, Ja, hè? Een mens is gewoon een mens. En ja, ook daarmee <laughs> gebeuren verkeerde dingen dus gewoon doorgaan, zou ik zeggen. Ja, maar wat wilde u nog toevoegen? moet je ook doorgaan, dus... Uh... Ja, zo is het, zo ja, is het. Ja, en er dan gaat binnenkort weer een cursus beginnen bij het Rode Kruis, ja. reanimatie. Ja. Dus ik zou zeggen, uh, doe mee, want je kan natuurlijk altijd levens redden, hè, daarmee? Ja, ja. Maar ik ben al reanimatie-instructeur, dus wat dat ja. betreft kan ik het zelf aan anderen overbrengen, dus... Dat is mooi. Nee, maar ik bedoel, het ik was meer een oproep aan de luisteraars. Ja, maar iedereen moet het eigenlijk sowieso ja, doen. Precies, daar, ja, precies. Daar gaan we landelijk voor. Ja, zo is en het. En dat moeten de sportverenigingen ook beseffen. En die zijn er ook wel mee bezig, hoor. Dus dat ja, komt wel goed. Ja. Maar het uh, u, u, reanimeren is uh, het uh, gewoon masseren van iemand op de borstkast. Ja, toch. En, uh, op de, heel kort gezegd, hè, want ja. uh, daar moet je echt wel uh, cursus mee gedaan hebben. Ja. Maar mensen, bel 112, alsjeblieft, gewoon. Ja, dat is natuurlijk het, het eerste wat, wat iemand moet doen. Hè. Je leert natuurlijk altijd te kijken of het uh, slachtoffer gereanimeerd moet worden... en dan meteen roepen naar iemand, bel 112... Hè. Dan nou, doe je dat nu zelf ja, en dan wordt okay. de telefoon in de handsfree gezet ja. en dat is je lifeline. En dan word je begeleid op die ja, wijze. Ja. Alleen het constateren van, dat ja. kost even tijd, maar dat ja. moet je ook wel in een tempo doen. Dus. Ja, natuurlijk. Ja. ja Iedere seconde telt, hè, dat ja. hoorden we net al van Joop van Nes Ja. Maar u, u had nog iets wat u kwijt wilde daarover, hè? Nou, Over ja, wat wij net... dat was eigenlijk... Uh, want oh. Joop hield uh, de reanimatie en hartmassage. Dat zijn twee verschillende dingen, maar dat is uh, in deze één, één lijn eigenlijk. Toch, hè? Ja. <laughs> dat er geen, ik bedoel, er gaat er geen twee verschillende verhalen komen. Nee, oké, okay, dat snap ik. Ja. Heeft u toch veel meegemaakt in de praktijk? Um, ik heb gereanimeerd, ja. Ja, maar en, en, hoe, hoe is dat gegaan? Want ik hoor wel eens van... Uh, andere mensen die zich beter gaan houden met de EHBO of anderszins... dat die zeggen van ja, uh, acht van de tien keer uh, is het, gaat het toch niet goed. Is dat zo? Uh, als je al met die gedachten gaat werken... Ja. Nou ja, dat is... Dan dat willen we niet. Nee. Want we willen graag dat je het probeert. Ja, dat begrijp ik. Ja. En dat je ook door blijft gaan natuurlijk, hè? Totdat de hulpdiensten zijn gearriveerd. Ja, zo ja. en de ideeën ja. aansluiten als die er is... Ja. Door een ander of door jezelf. Dat maakt ja. niet uit als je maar wat doet. Als je er maar ja, mee bezig bent. Je kan natuurlijk nooit van de buitenkant af beoordelen wat er binnenin nee. gaande is. Hè? Dus en dat het, moeten het, de, de, de mensen op de weg uh, ja. Moeten dat en ook niet doen. Dat zijn professionals. Nee, door. precies. En tot die tijd moet je gewoon proberen om, uh, om iemand aan de praat te houden. Totdat hij bij de professionals is gearriveerd. toch? Ja, en ja, ja. ik hoop dat ze allemaal uh, reanimatie gaan leren. Nou, en zo is het. En en heel bij deze maand start weer een cursus, uh, lieve mensen, bij het Rode Kruis hier in Zandvoort ook. Meld ja, u aan. Zijn, uh, inderdaad, nog meer mensen uh, die reanimatieopleidingen geven. Ik zit bij een uh, grote landelijke docentenvereniging, ja. de Node, en dat is landelijke ja. organisatie. Mm -hmm. En daar zijn allemaal instructeurs die uh, reanimatieles geven. Dus ja. landelijk. Best beste doen als je maar eventjes zelf je weg gaat zoeken ja. waar je en, dat kunt doen. En, en waar en, kunnen en, de mensen de informatie uh, vinden? Um, reanimatie of Hartstichting of EHBO.nl. Okay. Of uh, gewoon even mij bellen. Prima, hartstikke goed. Leasol. Mooi. Heeft heeft uw telefoonnummer al genoemd, want dat heb ik even niet gevolgd. Oh, 023. 023 Haarlem, uh, kente of kentekenboos. 57 ja. 14119. Mooi. 5714119. Ja. Nou, helemaal goed. Oké. Okay. Uh, ja, het is wel zo belangrijk. en we, ja, Ik zeg het, we moeten er veel meer aan doen. Uh, maar ja, mensen moeten het zelf willen. En durven. Absoluut. Ja. Zo Toch? is het. Ja. Nou, we hebben een oproep gedaan. Ik hoop dat we tegemoet zijn gekomen ja, hierin. Ja. En uh, ik hoop ook dat er heel veel aanmeldingen gaan komen. Nou ja, ik zeg het, He? overal. Uh, Rensbrigades reanimeert ook. Dus wat dat ja. betreft uh, hebben we aardig een brede basis in antwoord, hoor. Goed zo. En leuk, leuk dat u meeluistert, natuurlijk. Ja. Voor ons ook belangrijk. Ja, nou je gezien. dag hè. Mooi weer. Ja, ja zo is het. Succes ja. vandaag. Dag. Ja. Dag. Bedankt voor uw bijdrage. Okay. Dag. Artiest in het Licht. Ja, Dolly, uh, je kan er rustig eventjes uh, uh, wat mij betreft de artiest erbij zoeken, hoor. Want uh, geen paniek. Ja. Want rustig, anders moet ik jou ook nog herinneren. Uh, nou, dat valt wel mee, hoor. <laughs> ik heb een uh, sterk hart. Ja. Hey, uh, we, we hebben de keuze nog uit Gary Kamp. Uh, we, we kunnen ook nog kiezen voor uh, Art Blakey. En we kunnen nog kiezen voor... Uh... Nou, jij bent, uh, jij bent de techniek. Nou, ja. Jij zit aan de ja, maar knoppen. Maar ik denk, jij dat Wat het jij het meest, het meest actueel praat hebt, zeg maar... Ik heb niks paraat, want... Uh... Oh, nou, dan nemen, we, dan nemen we Gary Kamp, want dat zegt me helemaal niks. Gary Kamp, en dan ga ik eens even kijken uh, of dat nou degene was van <laughs> Spendabelling. Ja, dat zou kunnen. Ja, ja dat, hij was dat. Kijk. Ja, ja, daar was ik net mee in de war, Daar hebben we mee te kampen. Ja, daar hebben we... Nou, Kemp, hè. Te campen. Het dan Oh, er, er de camp op, de, aan. Oh, dan op de camping. Dat is ook goed. <laughs> nou ja, in ieder geval... Uh, Gary Kemp uh, was vandaag, is vandaag jarig. Hij is 57 jaar geworden. Want hij is geboren op 16 oktober 1959 in Engeland. In uh, Smithfield, Londen. Zijn uh, genre van muziek is uh, breed. Hij uh, uh, maakt uh, popmuziek, rockmuziek, new wave, blue eyed soul, uh, synth-pop, jazz en swing. Dus dat, dat is heel breed. En hij heeft inderdaad uh, samen met Spendau Ballet heeft hij, uh, muziek opgenomen. En uh, ja, we gaan uh, luisteren naar. Uh, Welk nummer heb je uh, van de Standing in Love. Oké. Okay. Zou nog een uh, artiest in het licht zetten. Die gaat Dolly even voor ons opzoeken. Ondertussen draai ik nog een plaatje van uh, Spandau Ballet. De, de groep waar deze zanger dus uh, vandaan kwam. Through the Barricades.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 Land and to the barricades Father made my history And fought for what he thought Would set us somehow free He taught me what to say in school I learned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 Het Ballet. En ik kijk op mijn klokje. We hebben nog een paar minuutjes te gaan, Dolly. Maar jij hebt nog een, uh, een zogenaamde. Uh, uh, ja, hoe zeg je dat ook weer? Artist in, Artiest in het licht. <laughs> ja, vandaag overleden. Ja, oh, ja ik wilde wil de tune draaien, maar. Nou, ga maar oh, door. Nee, ja. laat, laat maar zitten. <laughs> vandaag uh, overleden, 27 jaar geleden. Op 16 oktober 1990. Ja. Is uh, Arthur Blakey. Een. Uh, Geboren op 11 oktober 1919 en hij is in New York overleden en is uh, jarenlang actief geweest van 1942 tot 1990 in het genre van jazz, hardbop en bebop. Hij was muzikantleider, bandleider en speelde drums en uh, Jij gaat nu een mooi nummer van hem laten horen ter ere van zijn sterfdag. Ik weet niet wat mooi is. Oh. Hoop, ja, kijk, een Punt hoop mensen nummer. vinden een hoop mensen vinden uh, slagwerk mooi, maar er zijn ook, ja, ik bijvoorbeeld, ik doe het natuurlijk zelf, maar er zijn ook mensen die vinden het allemaal erg En vooral als het met pot en pannen in de keuken gebeurt. <laughs> nou, <laughs> maar dat deze... zal deze man niet zijn, want hij heeft met Miles Davis gespeeld. Ja, en, uh, ik ben er ooit geweest. Wat... Het is een, ja. het is een uh, was een Stuart Rose natuurlijk op slagwerk. Ja. Hij speelde toen in, ik meen in Utrecht in de Jaarbushalle. Uh, samen nog met, met Steve Gett... drummer van uh, Paul Simon onder andere. Uh, en uh, Simon Phillips... drummer van Toto uh, recent. Uh, allemaal, allemaal beesten op het slagwerk hoor. Maar die Art Blakey kon er ook wat van, Dolly. Nou, eindigen we eindigen met een beetje jazzy. Zullen we meteen maar afscheid nemen van de luisteraar? Ja, zo is dat. Fijn dat u allemaal weer geluisterd heeft. En uh, we hopen dat u u weer helemaal op de hoogte voelt... van het Zandvoortse nieuws en het regionale nieuws. En dat u genoten heeft van onze muziekkeuzes. Toch? Ja, zeker weten. Ja, en dan uh, morgen is het uh, om 12 uur weer tijd... voor een nieuwe uitzending met uh, onze collega's... Beb Zweres en Ruud Jansen. Kijk. Ja, maar Ruud, uh, is hij er morgen weer? Want, uh, hij... Ik uh, vernam net dat hij een beetje ziek is. Dus oh. ja, ik heb nog niet gehoord dat hij niet komt. Dus ik ja. ga er vanuit ja, dat okay. de uitzending gewoon doorgaat morgen. Oké, okay, ja, maar hij had ook nog een tentoonstelling. Die duurt ook nog twee dagen deze week in, in, in die kerk daarbij. Uh... Oh, ik dacht dat hij gisteren afgelopen was. Nou, nou, ja. Ik dacht dat het gisteren de laatste nou, dat hoor. was. Ja. Dan ben ik faals geïnformeerd. Wat ja, dan ja. Dan hij heeft zich niet afgemeld. Dus ik ga er gewoon vanuit dat, okay. uh, dat de uitzending morgen gewoon als vanouds doorgaat. Nou, ik sluit me aan bij Dolly luister, Bedankt voor het luisteren. En wat, uh, ook wat mij betreft uh, geniet van het zonnetje vanmiddag. Zo is het. Hele, morgen, hele fijne dag verder. En overmorgen. Ja. En, en, en, <laughs> en, uh, <laughs> Snel nog even in de schuur. Hoor. Kom op. <laughs>